Intussen liepen meer dan 50.000 tegenstanders in een mars richting de Libische hoofdstad. Het is onduidelijk of ze al dicht bij Tripoli zijn. Militairen die loyaal zijn aan Gaddafi hebben aan de rand van de stad wegversperringen opgericht om de demonstranten tegen te houden.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 In Rusland is een ex-ambtenaar veroordeeld omdat hij vier dure straaljagers heeft verkocht voor nog geen vijf euro per stuk. De toestellen hadden geen motoren en wapens meer, maar waren per stuk toch zo'n drie miljoen euro waard. De man verduisterde ook een grote hoeveelheid olie. Hij is veroordeeld tot elf jaar cel.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 Goedenacht. Uh, het is weer zo'n beetje bloemen en plantentijd in Nederland. Het voorjaar komt eraan natuurlijk. In den bosch heb je op dit moment tuinidee naar eigen zeggen het groenste tuinevenement van Nederland. En in Middenmeer wordt deze dagen het Holland Flowers Festival gehouden. Bij ons begint het groen dan ook een beetje door de aderen te stromen. En daarom hebben wij besloten het een keer over hele bijzondere kamerplanten te gaan hebben. Ik weet niet of het u is opgevallen thuis, maar er zijn allerlei trends ontstaan in kamerplantenland. Zo spreken sommige mensen tegenwoordig liever over een groen meubel dan over een plant. Nou, te gast in Casa Luna, een man die uh, alle kamerplantentrends kent en er zijn brood mee verdient. Dit is uh, Fabio Stijn, interieurstylist voor zo heet dat officieel. Uh, hij is trouwens ook te zien uh, in een filmpje op onze website. Casaluna.ncv.nl. En als u daar bent, uh, of als u daar morgen naartoe gaat, stel dat u nu een beetje moe bent en denkt, nou, ik trek het net niet helemaal, dan kunt u morgen op onze site dit, dit gesprek gewoon ook nog weer terugluisteren. Via de podcast of gewoon via de site. Fabio Stijn, welkom in Kazaluna. Dankjewel. Um, hoe ben je nou zo gefascineerd geraakt in Kamerplanten? Door Kamerplanten? Nou begon eigenlijk al van jongs af aan. Mijn vader was kweker, weliswaar van tomaten. Maar na, toen ik na mijn studie economische geografie een baan ging zoeken, kwam ik toch eigenlijk vrij snel weer terecht in het oude bekende wereldje van de bloemenveiling. En uh, ik heb een tijd gewerkt bij een exportbedrijf in uh, kamerplanten. En wij exporteerden vooral naar groot winkelketens in uh, landen als Duitsland en Frankrijk. En uh, ja, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En in die periode zijn we ook uh, in een nieuw huis gaan wonen. En op dat moment besloten we dus een, een hele grote boom in het huis te plaatsen. Het was een, een woning van zeg maar het Amsterdamse model. Hè, Small en smal. En dus jij je partner? Of, of met je? Ja, ja. ja, mevrouw en ik. En uh, We besloten toen een grote boom in die, uh, in die woning te zetten. Want ik had inmiddels wat contacten in het wereldje in Aalsmeer om zoiets te regelen. En... Wij kregen dus, uh, toen we daar net woonden, veel bezoekers... om het huis te bekijken en om onze nieuwe kindjes te bekijken. En heel veel mensen begonnen eigenlijk binnen een kwartier... over die grote palmboom. Dus die hadden die kinderen heel snel gezien, maar die boom vonden <lacht> ze toch mooi. Dan was het zoiets van, kan je het niet voor mij regelen? En als op een gegeven moment heel veel mensen... onafhankelijk van elkaar binnen een kwartier over die boom beginnen... en zeggen, kan je dat niet voor mij regelen? Ja, Dan gingen bij mij een belletje rinkelen van... Uh, hier moet markt voor zijn. Maar, maar dan is het dus meer dat marktgevoel... dan die fascinatie voor die planten zelf. Nou, dat ook, want ik ben er echt van overtuigd... dat het meerwaarde heeft voor, voor mensen. Het, het demt geluid, het is stressverlagend, uh, het zuivert de lucht. Sterker nog, ik, ik denk zelf dat wij als mens... in zijn algemeenheid, zeker in de westerse wereld... te veel afgegleden zijn van ja, onze, onze oermanier van leven. Namelijk, we, we, we leven in de natuur... En we hadden een leven waarin we veel aan het bewegen waren. En tegenwoordig leven mensen in de ruimtes van staal, glas en beton. Ze verplaatsen zich met auto's of met bussen en treinen. En dat, dat is voor mijn gevoel ook niet natuurlijk. En, eh, en die paar planten moeten dat oplossen? Nou, bijvoorbeeld planten, maar ook bijvoorbeeld sport. Hè? Dat is een manier om dat gebrek aan bewegen te compenseren. Ja. Ik, ik geloof er gewoon in dat, uh, dat planten toch een soort oergevoel... onbewust oproepen in mensen van rust en, en, en veiligheid. Dat denk ik. Maar, maar toch hoor ik de passie er nog en... niet helemaal in terug. Is die er wel? Voor planten? Ja? Jazeker. Ik ah. heb ontzettend veel plezier erin als ik met mensen thuis ben... om er gewoon een, een, een mooi product van te maken. En ik kom ook... Uh, altijd twee keer terug bij mijn klant... om even te kijken hoe het er, uh, erbij staat. En dan daar geniet ik er ook altijd van. van uh, ja, als mensen dan echt blij zijn en vinden van... nou ja, we hebben toch de eerste paar avonden... een beetje op de bank gelegen en gekeken van... Uh, wauw, wat dat staat hier ja? vanuit dat, dat, Ja, zo'n zo uh, verrassingseffect. Zo'n verrassingseffect. hebben leuk. hier ja, ja, wel nog wat zeggen? Nou, we gaan even naar het antwoordapparaat. Gisteren ingesproken door Lex Bolmeijer. Okay. Er is één nieuw bericht. Klaas, je praat met Fabio Stijn over kamerplanten... Praat hij met planten? En wat zeggen ze dan terug? Niet lachen. Ik zou niet weten waarom ik zou moeten lachen. Praat je met planten? Nee. nee vind ik iets raar. Er schijnt ook iemand in het Koninklijk Huis te zijn die met bomen praat of zo. Maar... Nee, ja, dat was al lang niet meer. <laughs> Oké, okay, nou ik, nee, absoluut niet. Nee, nee. Nee, nee? Heb je, maar waar voel je een soort van band toch? Of is dat uh, allemaal veel te klif? Ja, wel iets van een band, maar niet, niet praten, nee. Hebben ze een ziel? Leven ze? Voel je dat leven? Nou, een ziel vind ik niet bij een plant, maar het leeft wel. Omdat het groeit? Omdat het groeit, het ademt, het, het drinkt. Ja, maar ja, nee, het, het, het, ja, het blijft voor mij wel een soort van ja, in product in de zin van, het, het communiceert natuurlijk niet. Het, het, nee. Hmm. Zo, wij even. Uh, uh, trouwens, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Dat is ontzettend stom. Maar je hebt uh, planten meegenomen. Ja. Het is echt hartstikke leuk. Kazaloen is sowieso al gezellig met het kampvuurtje. Maar <laughs> het is nu helemaal fantastisch. Want uh, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planten zie ik hier als ik snel even kijk. Wat heb je meegenomen? Zal ik zo stuk voor stuk eerst even benoemen? Ja, ja, laten we even lang. Het, het, wat mij meteen opvalt is dat ik dan heel weinig. Ik, ik herkende de cactussen en de geranium... Nee? Uh... Orchidee. Orchidee, sorry. Dat gaat al mis. En die dingen ken ik ook, maar ik weet even niet hoe ze heeten. Heet dat? dat is de Ficus microcarpa gingseng. Die vind ik echt fantastisch, want die heeft meerdere stammen. Ja. ja. Hij wordt in de markt ook gezet als, als, als bonsai. Want dat is verkoop, weet je, Dat ligt lekkerder in de mond. Maar dat is wel een heel andere boom, de bonsai. Ja. ja. Is een echte bonsai, dat, dat zijn de planten die ze importeren uit Aziatische landen. Die zijn vaak ontzettend duur, groeien langzaam. En ja, dit is toch meer ja, massawerk. D dit is ook een geënte plant. Het is gewoon een stuk tak uit het oerwoud. die ze in de pot drukken. Ja. Dan in tropische landen ontstaan er dan wortels uit die tak. Ja. En daarin enten ze. Ja, we plakken ze als het ware een ander takje vast. van een, van een fikus. Ja, want die die herkende ik wel. Maar ja. die stam herkende ik daar niet bij. Ja, maar dat klopt dus. Ja, ja. Ik vind dat dan heel mooi. Maar het is gewoon. Uh, ik word genipt waar ik bezig. Eigenlijk. Enigszins wel. Als je het puur technisch bekijkt, maar dan is het, uh, ja, het is, kan je het zien als neppen. Maar de, de meeste klanten vinden het wel een grappig verhaal... en die vinden het gewoon een leuk plantje, dus ze dus kopen het. Ik ja. kan, kan hun het verder schelen. Ja. Uh, de, de, bij die cactus is één hele traditionele... met gewoon van die uh, lucy-luc-achtige... Uh, hoe heet het? Die? Ja, die dingen huh? die omhoog zijn met die... Uh, Speldjes eraan natuurlijk, maar die uh. ander... die heeft iets heel zierbeks. Ja, dit is ook zo'n geënt iets. Je ziet ook aan de bovenkant van die stam, zeg maar halverwege de plant, hier zo'n veetje zitten. En ja, ze hebben blijkbaar ontdekt dat het goed verkoopt door, als het ware, twee kakkensoorten in elkaar te plakken. En eh, het in een pot te drukken en op te kweken. Maar dit, die, die, dat bovenste deel, dat heeft ook gemene stekels? Nee, ja, toch een beetje. Want ja. hoe zou je dat nou beschrijven? Dat is een heel sierlijk, geelachtig met rode, rode accenten, een uh, soort gordijnstof lijkt het wel. Ja. Gedrapeerd over die stam. Ja. Ja, mooi. En dat? Ja, dit is een olijfboompje. Oh. Ja. Gaat dat ook groeien? Of komen er olijven aan binnen? Het is in Nederland zo dat onder zeer gunstige omstandigheden... er olijven aan kunnen groeien. Maar of dat eetbare olijven zijn, is nog maar zeer de vraag... En eh, ja, of het ook goede olijven zijn om te zorgen dat die plant zich kan voortplanten... nou, daarop is de kans wel heel klein. Want heel veel planten die hier staan, dat is allemaal import uit andere landen... kunnen hier in, binnen, of wel buiten, zoals een olijf, kunnen hier overleven... Ja. maar kunnen zich niet voortplanten. Zoals dus, als bijvoorbeeld een populier of een appelboom. Die groeien gewoon buiten en die overleven in de winter en die kunnen zich voortplanten. Ja. Maar dit is allemaal ja, eigenlijk ten dood opgeschreven, alleen kan dat nog jaren meegaan. En hoe groot kan dat worden? Want het is nu nog niet zo hoog, 40 centimeter misschien... Nou, hij zal in Nederland zal die. Uh, ja, kan die in theorie behoorlijk hoog worden. Alleen hij groeit. Ja, heel langzaam. Ja. Bijna alle olijven die we hier in Nederland hebben staan bij die tuincentra. Dat is allemaal import. Er wordt opgekweekt in land als Spanje. Met irrigatie en veel mest. En dan gaat het lekker snel. En uh, ja, als ze als denken. Nou, nu heeft hij een mooie vorm en een sierlijke stam. Ja. Dan gaat hij voor de verkoop naar Noord-Europa. Ja. En dat geldt voor al die andere planten ook. Behalve die orchidee. Die maar wordt, deze, ja. Die, die orchidee die heeft mooie paarse bloemetjes. Vrij klein eh, kleine orchidee. Althans, ja. de bloemetjes zijn vrij klein, volgens mij. Mooi, Ik vind hem heel mooi, maar dat is een beetje truttig, hè? Als je de orchidee mooi vindt tegenwoordig. Ja, de orchidee was zeg maar tien jaar geleden helemaal hip en in. En toen zijn ze allemaal nieuwe soorten gaan ontwikkelen... met andere kleuren of twee kleuren per, per blad. En, en meerdere, meerdere takken eraan. of Steeds meer bloemetjes konden ze krijgen aan een takje. Nou, en... Het uh, is zo dat het areaal kast met orchidee de afgelopen tien jaar explosief is gegroeid. Maar wat je nu eigenlijk ziet, is dat het een beetje je, uit begint te raken. De, de, de massa heeft het, dus zeg maar de, de voorlopers, die willen nu weer wat anders. Ja, ja. Ik, ik vind het toch mooi. Zou je eens ja, even naar buiten lopen? Want als wij hier Kazaloenen uitlopen. Ja. <coughs> dat doen we ook niet elke dag. Maar dan komen we in zo'n kantoortuin van DNOS, waar de nieuwsredactie is. Mm -hmm. Ik heb net uit. Uitget test. En wij kunnen ongeveer tot de televisiestudio lopen. Dus daar het 6 uur en het 10 uur journaal vandaan komt geloof ik. Niet het 8 uur journaal. Mm -hmm. Maar wij lopen hier nu door zo'n uh, gezellige kantoortuin waar je echt geen enkele plant ziet, maar heel veel computerschermen. En uh, wat zou je hier nou neerzetten? Om het een beetje leefbaar te maken. Nou, ik zou op de plek waar we nu staan waar weinig zonlicht komt, zou ik planten neerzetten die in het tropisch regenwoud dus ook echt op de bodem groeien. Dus op op een plek staan waar bijna geen zonlicht komt. Ja. Anders is die plant een dode opgeschreven. Want hier zijn Ach, geen ramen, daar zijn wel wat ramen waar we nu tegenaan kijken. Ja. Nou, voor zo'n plek moet ik even weten. Waar misschien, het... misschien moet het nog even. begrijpen. Het is een tamelijk grote ruimte. Hè? Ik ja. ben niet zo goed in schatten, maar ik denk wel 15 bij 60 of zo. Nou, ja, 40, weet ik wel. Wat denk jij? Ja, zoiets. Ja. Heel veel kantoor, of heel veel bureaus en heel veel computerschermen ook weer. Maar wat zou je neerzitten? Nou, op deze plek waar we nu staan, zijn we al dichter bij het raam. Dus dan moet je een plant kiezen die ook in de natuur op een plek staat... waar die wat meer, li wat meer licht krijgt. Alleen wil ik wel even weten, zijn we hier op een raam op het noorden of op het zuiden? Op... Ja, Daar ben, ben ik niet goed in. Maar kijk, dat die licht moet hebben, of, of een beetje licht krijgt, snap ik wel. Maar oh, we zijn hier op het noorden hoor ik net. Ja. Ja. <laughs> maar, okay. maar moet het dan ook heel groot zijn om het een beetje toonbaar te maken? Of mogen hier ook wat kleine plantjes op de... Bureau staan. Ja, dat is gewoon een kwestie van smaak. Maar wat ja, maar jij bent uh, stylist. Nou, wat ik, wat ik zelf zou aanraden voor zo'n uh, kantoor hier is gewoon een paar grote joekels neerzetten. Die dat... weinig water nodig hebben volgens mij. Want anders zijn ze meteen uh, ten dode opgeschreven. Ja, het is afhankelijk van hoe het verzorgt. En ja, volgens he? mij voelt niemand zich daar verantwoordelijk voor. Ja, als dat gebeurt, dan uh, heb je inderdaad zulke jongens nodig. En, en da daarachter hebben we de, de televisiestudio, hè, waar je ja. dan als je. Als je naar het journaal kijkt, zie je ook de, de bureaus daarachter. Eh, in zo'n studio, wat zou daar nou leuk staan? In die studio? Ik zou zelf zeggen, voor, doe iets bloeiends in gewoon frisse kleuren. Dan, dan, dan, dan ja, creëer je toch een beetje leven daar. Ik zou geen... Hoe naar het nieuws ook wordt, het, het krijgt toch een vrolijk tintje. Ja, ja, ja. ja bloemen, bloemen en planten houden toch van mensen. En andersom is mijn overtuiging. Ja, nou, we gaan gauw weer naar het knusse kamertje van KC dit, hier zit het Jeugdjournaal trouwens. En, en uh, de redactie van uh, Het Hogemorgen. Morgen. Heel leuk om die, hier even te en, zijn. En, die, en die, hebben, die komen daar vandaan, uit deze studio. Daar zitten technicus nog. Okay. Ik kunnen even zwaaien. Maar dan gaan we naar onze eigen technicus en onze eigen ruimte. En dan zijn we weer terug bij KZ En dan zie ik dat op onze site trouwens... heeft Jelmer daar neergezet een uh, foto van jou is. Met, met die uh, nepficus, de, de bonsai. <lacht> de nepbonsai. Ja, kunnen mensen kijken hoe die eruit ziet. Goed, wij hadden ook wijn, hè? Dat is wel fijn? Nee, we gaan weer lekker zitten. Dankjewel. Wat zijn nu de trends in plantenland? Is het echt zo dat mensen het over groen meubelen hebben? Nou, ja, ik zeg erbij, wij, het is ook een beetje een marketingnaam, maar. Ik vind het een hele slechte marketingnaam. Ja, dat zijn keuzes die gemaakt worden door bepaalde bedrijven, om dat zo te noemen. En waarom dan? Nou, euh, zeg maar wat, wat een beetje een, een algemene trend is in Nederland, in de woningen, is dat er steeds meer de vensterbanken zijn. Ja. Om vanwege vloerverwarming of wat dan ook. Maar toch willen mensen die planten. De, en ze willen het ook niet meer hebben, zoals bij oma vroeger: allemaal euh, plantjes op een schoteltje in zo'n lelijk plastic kweekpotje. Die op de vensterbank staan. Ja, dat willen we niet meer. Wat we willen is een plant in een mooie pot. En liefst lekker groot. Mm -hmm. En. Ja, willen mensen groot? Vaak wel, vaak wel. Ja, ja. vaak kunnen ze ook niet anders. Want ja, zo'n heel klein plantje van 30 centimeter, als je dat ergens in een hoek van je woonkamer neerzet, dat toont niet. Kijk, op de keukentafel prima, zo'n kleintje. Maar ja. ja, dat doe je automatisch toch. Dat je iets groots inzet op, op, op, op het moment dat hij op de vloer moet staan. Ja. Voor ons heb je allemaal vrij kleine planten meegenomen. Ja, dat is gewoon logistieke reden. Ik wilde <laughs> Pas er niet in de auto. Die ja. die... ik, ik, ik heb hier zeg maar wat klimaatzones van mijn aardrijkskundeles les uh, neergezet. En dat met planten laten oh, zien. Hoe is dat zo? Ja. ja. Laten we gewoon even beginnen bij de Evenaar. Ja, daar komt de ficus vandaan. Ja. Ik heb hier eigenlijk nagebootst. Op ja, een zeer simpele schaal het tropisch regenwoud. Met in de top. De ficus. Die vangt het zonlicht af. Dus die moet... op een plek staan waar veel licht is. Ik zeg tegen <kwijnt> mensen... bij deze ficus bonsai... zo noem ik hem zelf... hij moet gewoon rond lunchtijd vol in de zon staan. Anders dan kan je gewoon... na een paar weken iedere dag de kruimeldief pakken... Op ja, maar rond. die blaadjes hè? Ja, die vallen eraf. Ja. Ja. Want zo staat hij in tropisch regenwoud ook. Ik zeg erbij... Die soorten zijn een beetje gemuteerd. En die worden ook afgehard in kassen. Dus ze kunnen al een, tegen een stuk minder zon liggen... dan dat ze bijvoorbeeld in Congo of Venezuela krijgen. Ze, kunnen tegen een, ze hebben genoeg aan de Nederlandse zon. Mits die rond lunchtijd echt een paar uur voor de zon staat. Anders dan kan je kruimel die dagelijks pakken. Dan okay. nou, gaan we een etage lager in tropisch regenwoud. Hier zit een epifytische soort. Epiphyt wil zeggen dat die uh, zeg maar water oppikt dat naar beneden valt. D dit is de orchidee trouwens, dit is de orchidee, die je ja. nu in je hand hebt. Ja, dus uh, het water dat valt op het dak van die ficus... dat druppelt zo langzaam naar beneden. Dat vangt hij op met deze grote bladeren, stroomt hier naartoe. Ja, stroomt naar binnen, naar, naar de steel. Precies. En dan kan hij het opdrinken. Je ziet dat de orchidee ook leeft op takken. Want het substraat, zeg maar het materiaal dat in het potje zit... is niet aarde of korrels, dat is boomschors. Oké, okay. en, en veel wortels, zo te zien? Ja, ja. ja. Hij, in het tropisch regenwoud gaat hij zeg maar met die wortels zo om die tak zitten. Dus zo'n orchidee doe je nooit in, de, in de aarde? Nee, dat is ook een grote fout die mensen maken. Dan, dan, dan halen ze het een of andere manier eraf, dan stoppen ze het in de aarde. En dan gaat hij dood. En dan gaat hij dood. Ja. Deze hier? Nou, dat is een uh, spatifilum. Die staat nog lager. En, grote bladeren, groene bladeren? Ja, donkergroene bladeren. Dat betekent dat ze weinig licht nodig hebben. En die staat nog lager uh, in het tropische regenwoud. Ja. ja. En de cactussen? Ja, we gaan hier dus van de klimaatzone uh, tropisch naar de klimaatzone woestijnsteppe. Nou, daar hebben we dus de cactus. En ook hier moet je die klimaatzone eigenlijk gebruiken in je achterhoofd om te gaan bepalen waar ga je hem neerzetten. Nou, een cactus is dus gewend aan zeer veel zonlicht, maar kan uh, kan tegen kou. Want in de woestijn vriest het s'nachts vaak. Ja. Dus het is een stevige plant. Die kan ook tegen een stootje, kan natuurlijk lang uh, zonder water, maar moet wel veel zonlicht hebben. Anders zal je hem heel snel een beetje zo inzien krimpen. En dan nou, zal hij nog zal de, dit soort nog vrij lang rechtop blijven staan, maar dan, ja, dan droogt hij van binnen toch. Maar hoe vaak moet je een cactus water geven? Dat is echt heel weinig, toch? Ja, ja. als je het uh, nou, zeg maar, een echte cactus in de woestijn. Die krijgt in de regel maar één keer per jaar water. Dat is uh, meestal de, in de nazomer. Ja. Als de oceanen rondom de, de woestijnen op, op hun warm zijn en er dan veel uh, wolkvorming kan ja, zijn. Krijgt hij wel lekker veel water eventjes. Krijgt hij heel even heel veel, heel veel water. Nou, kijk, deze soorten zijn natuurlijk enigszins gemuteerd ja, omdat ze toch aangepast moeten gaan worden aan de Nederlandse kantoren ja. en woonkamers. Dus ik zou hier zeggen, eens in de nou, drie maanden een beetje. Want je ziet hier dus een watermeter aan vastzitten. Ja. En... Hier zijn allemaal stenen opgelegd, trouwens, bij die. Uh... Ja. Ja, dit zijn sierstenen. Kijk, deze plant groeit dus niet in aarde. Zoals bijvoorbeeld deze ficus is hier. Ja. Die groeit in, in hydrokorrels. Dit is zeg maar baksteen. Ja. Nou, en een plant die hierin groeit. Uh, die heeft dus ook een ander type wortel: waterwortels. Die zijn vaak dikker en vleziger. Maar het voordeel van het hydrosysteem is dat je dus weet wanneer je water moet geven. En dat geeft dat watermetertje hier aan. Oké, okay. maar daar heb je dus wel zo'n metertje voor nodig. Ja. ja. Goed, ik, even ik, die, die klimaatzones, uh, die laten ja? we even... want ik wil even nog weer terug naar de trends. Ja? De trend is dus weg van de vensterbank... want die is er ook niet meer weg van de kleine plantjes in, uh, scho op schoteltjes... zoals Oma dat vroeger had. Mm -hmm. En hele grote planten dus. Hoe, hoe groot kunnen die zijn tegenwoordig? Hoe groot uh, houden mensen ze in huis? Um, nou, laten we zeggen dat de maximale hoogte in een gemiddeld woonhuis... zal zijn 3,5, 4 meter in sommige woningen. Dat zijn al hoge, hoge. Ja, in Amsterdam kom je er redelijk veel tegen. Ja. Omdat ze daar die grachtentype, grachtenpandenachtige woningen... ook in nieuwe wijken neerzetten. Dus dan moet je een boom hebben die dan, uh, nou ja, laten we zeggen... een halve meter uh, lager is dan het plafond. Dat heeft natuurlijk wel enige groeiruimte nodig. Ja, precies. Ja. Dus dat is een trend. Wat zijn er nog meer uh, aan trends te signaleren? Nou, wat je ziet is dat, uh, ja, de, dat de, de ene plant wordt op een gegeven moment een beetje uit... en de andere plant wordt op een gegeven moment weer in. Zoals de orchidee, die gaat dus uit? Ja, die, die, die gaat dan een beetje uit. En wat je dan dus soms ziet is dat planten die jarenlang golden als extreem truttig, oma-plantjes. Die komen helemaal terug, maar dan in een soort van hippe vorm. Je hebt retro-planten. Retro-planten, vind ik een <laughs> leuke naam. Dus, dus de Sanseferia is zo'n typische plant die, die, die weer terugkwam. Uh, heel veel mensen associëren dat met uh, de jaren zeventig. Uh, terwijl uh, een paar jaar geleden was die bekroond... tot kantoorplant van het jaar door minister Donner... toenmalig minister van Sociale Zaken. Ja. En uh, de cyclame is ook zo'n zo plant. Die was jarenlang was het een oma-plant, maar ja... Je ziet ze op een gegeven zag je ze weer in de gordel, waar allerlei hippe weer uh, aan de vensterbanken staan. Het kwam ook terug als uh, snijgroen, dus dan, dat ze het in boeketten gebruiken. Ja, het... dus, dus, dus zo, zo werkt en wie, en wie zijn nou de trendsetters als het om kamerplanten gaat? Ben je zelf een trendsetter eigenlijk? Nee, nee, zo vind ik mezelf niet. Ik, ik, uh, ik, ik zet mezelf ook neer naar mijn klanten toe als van... ik ben geen uh, Jan de Bouvrie of noem ze maar op. Ik probeer mensen toch vooral uh, goed te adviseren met het soort kamerplanten. Als het gaat om het, de vraag, wat vind je mooi? Dan zeg ik, ja, daar dat, dat moet je gewoon zelf een goed gevoel bij hebben. En zelf ben ik eerlijk gezegd ook niet zo heel erg van wat is nu in. Uh, een kernwaarde van een van mijn, van mijn bedrijven is... dat zo'n plant lang mee moet gaan. En als je dan net een plank plant kiezen die dan die paar maanden heel erg hip is... in dat ene voorjaar, of die ene herfst... omdat die in een of een woonblad heeft gestaan... dan kan het best zo maar zijn dat, dat je die plant... over een paar jaar gewoon helemaal gezien hebt. Je moet echt een plant kiezen waarvan je denkt... van nou stel dat ik mijn woning opnieuw zou schilderen... of ik zet die plant op een andere plek. In een andere kleur. Kan die dan nog? Kan die dan nog, ja. En, en die bak helemaal. Want zo'n bak gaat langer mee dan een mens, zeg ik altijd. Die, die is onverwoestbaar. Die plant gaat op een gegeven moment dood. Ja. De richtheid is vijf jaar, soms gaan ze wel twintig jaar mee. Die plant gaat, op een gegeven moment dood. Maar die, die bak moet je helemaal tijdloos zijn. Als je zegt van... Ik, ik wil maar die aan... gaat toch wel een keer kapot, zo'n bak? Ja, waaraan? Ja. Te stoten. Hoe <hijks> werk jij nou eigenlijk precies? Want uh, jij hebt geen planten in je bezit. Hè? Je, het is, je, je bent een soort bemiddelaar. Een soort ja. makelaar in planten. Ja, dat en een klopt. een stylist. Ja, dat noemen ze in de branche een groen weterverkoper. Uh, ik, ik ben zeg maar weterverkoper voor een aantal kwekers... En om gewoon kosten laag te houden voor mezelf en uiteindelijk ook voor mijn klanten... Uh, ga ik zelf niet een hele voorraad van planten nemen... die ik onder allerlei klimatologische omstandigheden weer moet gaan bewaren. Ja. Je moet je voorstellen, we hebben hier drie klimaatzones neergezet. Ja. In zo'n kas of in je winkel moet je dat eigenlijk ook doen... om die plant goed te laten groeien. Ja. En uh, wat ik dus meestal doe, is dat ik eerst bij mensen, mensen thuis kom. Ja. En dan zeg ik dus van... nou vraag ik, me, waar wilt die planten hebben? En dan heb je een beetje idee wat voor planten u mooi vindt. En op grond van die informatie gaan we naar de kwekerij. En dan lopen we een bepaald rondje door de kwekerij heen. Van nou, die planten zullen ze wel mooi vinden. En dat moet ook planten zijn die op die plek kunnen overleven. Dus die mensen gaan wel mee met jou? Ja, ja, meestal wel. Ja. ja. ja. En, en dan, uh, uh, nou ja, dan koop je dat en dan zet je dat daar neer. Kom je het brengen? Ja, ik, ik bouw het ook op. En ik, uh, kom nog twee keer langs voor een soort service. Ja, dat is toch echt ongelooflijk? Dan kom je kijken hoe het plantje ervoor staat? Ja, het ja. is en... ook om voor mezelf vakmanschap op te bouwen natuurlijk... en gewoon service naar die klant. Want een hoop mensen zeggen, ja, mijn planten gaan bij mij altijd dood. En als ze dan het idee hebben van, nou, er komt nog even een soort uh, extra controle overheen... als die plant hier staat, dan geeft dat mensen soms een gerustgevend gevoel. Maar als het dan even niet zo goed gaat met zo'n gaat, weet jij dan wat je moet doen? Wil je ook een soort plantendokter? Ja. Echt waar, ja? Ja. Heb je, je be, heb je in de loop van de tijd echt al enorm veel kennis opgebouwd? En weet je gewoon wat er misgaat? Meestal wel, maar uh, ik, ik heb ook wel eens. Uh, nou, vandaag kreeg ik nog een mailtje van een klant. Die, ja, die zei, ja, die, die, die, die boom doet het gewoon niet goed. En ik snap het niet, ik snap het maar niet. Want ik heb die, exact diezelfde plant heb ik al een paar keer bij andere klanten geleverd. En dat doet hij perfect in dezelfde omstandigheden. En bij die mensen niet. Ja, misschien hebben kinderen daar cola aan zitten gooien in die planten. op. het Sorry? Een aardstraal. Een aardstraal, ja, je weet het maar niet. Nou, zou best kunnen. Ja. Maar is het niet hartstikke duur om jou in te huren? Want, want ja, je gaat dan daar eerst naar die mensen toe, een beetje kennismaken, kijken wat voor plant ze moeten hebben. Dan ga je met ze naar de kweker. En dan kom je nog twee keer terug. Ah, ik, het lijkt mij wat omslachtig om een plant te kopen. Of, uh... Nou, ik denk als je het voor de lange termijn doet. en je, en je vindt een plant een belangrijk product waar je gewoon, gewoon wat meer geld voor over hebt. Uh, denk ik uiteindelijk toch dat het uh, verstandig is? Uh, want, uh, ja, en bovendien vind ik het, vind ik uiteindelijk plant niet duur. Ik vergelijk het ook met bijvoorbeeld een pot met verf. Ja. ook mensen die vinden dat maar duur. Maar als je kijkt hoeveel oppervlakte ja. het in je huis inneemt en hoe lang het meegaat, dan zeg ik: Weet je wat duur is? Een avond uit eten gaan dat of van. een weekje op vakantie gaan. Terwijl die plant die, die staat er, nou, Meestal zo'n jaar of vijf tot tien. En die bak die, die gaat sowieso een mensenleven mee. Als je dat uh, deelt wat je kosten per week zijn... is een bosje tulpen per week uiteindelijk duurder. Ja, Heb en, ik ja nee, daar, daar, daar, zit, daar zit wat in. Wat voor mensen doen dat nou? Mensen met heel veel geld in heel weinig tijd? Ja. Nee. En de <laughs> daar wel, ja. kunnen we kort over zijn. Ja, ja, ja. en ook wel... Uh, ook wel zeg maar gepensioneerden. Uh, ja, of veel geld hebben, blijft toch altijd lastig. Je kan nooit in iemands bankrekening kijken... Maar uh, wat ik toch wel vaak heb... is dat we dat bezoek aan die kwekerij gewoon een uitje vinden. Want ze ja. weten niet wat ze zien. Het is twintig hectare vol met allerlei soorten planten en bomen. Het is niet een tuincentrum hier met wat tafels. Ja, dat klinkt dat wel gigantisch. Goed, ja. En dan lopen ze daar en dan denken ze... die wil ik wel of die wil ik wel en die wil ik wel. En dan komen ze met heel veel planten thuis. Sommigen wel. En ik heb er ook wel eens bij gehad. Het was mijn, nou, mijn eigen buurvrouw bijvoorbeeld. Die was zo overdonderd. Die zei van... Ik, ik neem er nu één mee en ik ga er even over slapen. <laughs> en die is er wel op teruggekomen? Nee, nog niet. Maar het seizoen gaat nu beginnen. Dus wie weet uh, komt ze terug. Goed. Ja. We gaan even naar wat muziek luisteren. Want die heb je ook meegenomen. Wat, wat voor plaat heb je meegenomen? Volgens? Ik heb uh, Braziliaanse Lounge-muziek meegenomen. En van? Die band heet Jazz aan Board. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik... De, hoofden van, de gezichten van die band niet ken, maar het klinkt gewoon lekker. Is het echt de plantenmuziek ook? Uh, ja, wel een beetje. Een beetje zoals veertjes hier. open haartje, wijntje, plantje. Is het plantje eromheen? Nou, we ja. gaan even lekker lounge hier. Jazz yes, Amor met berimbouw Meegenomen deze muziek door Fabio Stijn, onze gast. Vannacht in Casaluna. Uh, interieurstylist voor planten. Hij heeft ook planten voor ons meegenomen. Het interieur is er enorm van opgeknapt. Dat moet ik meteen... Uh, dat, dat, dat, uh, dat is echt goed te zien. Ze zijn ook te bekijken, allemaal deze planten, op onze website. Casaluna.ncrv.nl Er zijn allemaal foto's gemaakt. En die, uh, die zijn daar geplaatst. Uh, Fabio... O, trouwens, Brazilië, dat was Braziliaanse muziek. Uit Brazilië komen veel planten hè, die wij in Nederland hebben. Dus die worden daar gekweekt. Ja, ja het is natuurlijk een, een warm, vochtig land. En dat zijn omstandigheden waarin planten gewoon heel snel kunnen groeien. Door heel veel planten die we hier zien staan, die staan zeg maar, de laatste 5% van hun leven in Nederland. Maar die worden opgekweekt in Brazilië, omdat het daar zoveel goedkoper is. Is het dan echt de laatste 5% dat ze hier nog staan? Gemiddeld wel, ja. Dus. Uh, van die grote palmbomen bijvoorbeeld. Ja, die zijn soms wel 50 jaar oud. Nou, die groeien in Nederland gewoon bijna niet. Dat is zonde? Kijk, ten dode opgeschreven meteen. Ja, ja maar het, het heet ook niet zoiets siertelt, hè? Het is geen, uh, geen groenteteelt of wat dan ook. Het, is, het, is, het heeft sierwaarde. En dat kan in Nederland heel lang blijven staan. Alleen echt groeien en zich voortplanten dat doet het niet meer. Maar... Ja. Hoe komt het nou eigenlijk dat er zoveel mensen zijn... die planten hebben inderdaad een week en dan zijn ze weer dood? Bij mij is het ook niet altijd allemaal even goed. De uh, meeste planten die hebben toch wel van die uh, bruine randjes... binnen de kortste keren. Mm -hmm. Is dat dan inderdaad de verkeerde plek... of kan ik, het gewoon niet, kan ik er niet mee omgaan? Het is de verkeerde plek, denk ik. Um, wat ook nog wel eens matig is, is die, die instructies op die kaartjes. Hè? Hier zien we bijvoorbeeld op deze orchidee ook zo'n... Instructie. Heb je, je ziet hier een gietertje op het ja. kaartje staan. Weet jij nou hoeveel water je moet geven op grond van dit symbool? Uh, een bodempje. En weet een je een hoe, ruim bodempje. Een ruim bodempje. Ja. En weet je hoe vaak? Nee. Nee. Staat er niet bij, toch? Nee, staat er niet bij. En je mag het niet opeten, staat erbij. Toch? Ja, ja dat ja. is een teken van een bord wat doorgekrast is ja. met zijn vork. Ja. Niet, niet eten. En er staat ook nog iets... Is een streep door iets anders? Niet te veel licht? Ja. Gewoon een half licht, half schaduw? Ja. Maar er wordt geen verschil gemaakt tussen zomer en winter. Want in de zomer is vol zonlicht voor deze plant echt niet goed. Dan is die heel snel dood. Maar in de winter is het een heel ander verhaal met korte dagen. En een hele lage invalshoek van de zon. En dan is het wel goed. Druiderig weer jouw, dan kan die wel op de vansbank. Dus het ligt niet altijd Sorry, aan onszelf als het misgaat met de planten. Nee, dat is toch een hele troost. Ja. Is, is, er eigenlijk, is er eigenlijk verschil uh, tussen wat wij mooi vinden en wat Duitsers mooi vinden? En Fransen en Polen en uh, Tsjech, uh, noem maar wat. Ja, ja dat, dat zie je vrij duidelijk. Ik, uh, ik heb jaren gewerkt op die exportafdeling. En ja, wat bijvoorbeeld naar, naar Frankrijk gaat of naar Italië... dat, dat is vaak wat, wat zoeter, met wat knallende kleuren. En uh, wat naar, naar Duitsland toe gaat, dat heeft toch vaak... En wat, wat hardere, degelijke kleuren. Uh... Dus die ficus gaat naar Duitsland... en de, en de orchidee gaat naar Frankrijk en Italië? Bijvoorbeeld, dat knalroze, dat, dat vinden, ze, vinden ze prachtig. Ja, en, ja, ik, had, ik kreeg zelf op een gegeven moment een idee... dat je ook een verschil zag tussen de katholieke landen... en de protestantse landen in Europa. Want bijvoorbeeld Polen is natuurlijk echt Oost-Europa. Maar ook maar katholiek. Ze, ook katholiek. En ze hebben echt een smaak die heel erg lijkt op de Italianen. Ja? Yeah? Ja, terwijl bijvoorbeeld... Hm. Eh, andere landen in die regio, eh, de Baltische Staten of, of Wit-Rusland... Ja, dan, dan zie je dat weer niet terug. Je hebt weer een hele Duitse smaak. Wat meer Duits, ja. ja, ja, ja. En Engelse smaak is, is weer anders. Dat is heel veel ja, roze en, en zalmachtige kleuren. En, en ons ogen heel, heel truttig. En, en wij zijn wij een beetje voorlopers, ja. Nederlanders. Ja? ja, Nederlanders worden toch door veel landen in Europa gezien... als een beetje een voorloperland. Ik weet bijvoorbeeld dat veel Duitse winkelketens die kijken... Uh, bij een intratuin of een Albert Heijn of andere grote winkelketens. Wat hebben die? En als dat goed loopt, nemen we dat een jaar later over. Yeah. Dat is mij letterlijk ook gevraagd toen ik exportmanager was. Ja. Ja. Zeg maar wat het goed deed dat in de Nederlandse supermarkt... en uh, dan gaan wij er eens naar kijken of het interessant voor ons kan zijn. Dat komt ook. En nou heb ik ook begrepen dat in Nederland worden de klanten ingedeeld... in bepaalde types, met name de dames dan. Ja. Je hebt een Sophie, een, een, een Vanessa, een Ellen en een Truus. En Wie zijn dat? Uh, uh, laten we even beginnen bij uh, Sophie. Uh, de bekende Nederlander die daaraan gekoppeld wordt is Sasha de Boer. Dat is een carrièrevrouw over het algemeen, hoog opgeleid, woonachtig in de stad. Heeft een vooruitstrevende, maar ook wel klassieke smaak. Hoe weet je dat? Nou, het Bloemenbureau Holland, dat is een soort gezamenlijke marketingorganisatie voor de siertiltsector, die heeft dat onderzocht. Die is daar op bezoek gegaan. Ja. Best was je. Ja, oh. een soort van. Ja. Nou, dan heb je Truus. Dat is uh, zeg maar oma. Uh, ik zit even te denken of ik nog een stereotype Nederlander kan bedenken die hier aan voldoet. Ja, Min Dobbelsteen zeg maar. Karitevse. zou ik zeggen. Ja. Echt waar? Ja. Ja, ja. grappig. Die, die ziek zondag toevallig. Oké. Okay. Ja. Maar dit terzijde, maar dat is wel leuk. Dat kan, kan ik tegen haar <laughs> zeggen, dat zei is. is. En, en dan hebben we Vanessa. Vanessa, ja. Het voorbeeld dat wij altijd namen is uh, Patty Bart, de voetbalvrouw. Bling, bling. Uh, veel glimmend materiaal. Dus heel gouden potjes en zo. Of uh, glimmende kerstballen. Ja, Patty Bart heeft veel, heel veel mannen gehad, maar nog nooit een voetballer. Of wel? vragen we niet naar de wedstrijd. Dat is met zijn broer. Die gevoetbald heeft bij fijn hoor. Maar uh, dit uh, ook wit zijn, maar dus bling bling en dat zijn de. Uh, en wat voor planten vinden jullie leuk dan? Uh, die vinden bijvoorbeeld uh, zo'n knalroze orchidee prachtig. Ah. Die vinden bijvoorbeeld deze geënte Euforia prachtig. Die cactus dus. Dus Petty, ja. Petty en ik hebben een beetje dezelfde smaak. Dat zou goed kunnen, ja. <laughs> ja. ja. Dat is ook leuk om te weten. En dan hadden we nog uh, Ellen. Ellen, ja, we kennen Nederlander die we daar aan koppelen, is uh, Irene Moors. Uh, <laughs> dat is uh, in de regel een, een, een vrouw, nou, moeder van een gezin. Zo tussen de vijfent... oh, Ze heeft dan een wasreclame meegedaan, ooit, toch? Nou, dat Was zegt al, Nou, Dat is uh, heel Ellen. <laughs> ja. En uh, Ellen, die woont in de regel vaak in een nieuwbouwwijk, uh, rijdt Volkswagen, kijkt RTL 4 Weet je, weet je, dat? Is het te op rtl Ja, gemiddelde smaak hobbelt een beetje achter, uh, achter Sofie aan. Wat, wat Sofie een paar jaar geleden heel hip vindt, wil Ellen dan ook doen. En dan denkt ze ook hip. Dus wat sasja een paar jaar geleden had, dat heeft Irene nu in huis. Ja, zo zou je het kunnen <laughs> zeggen. Ja. Grappig. en Werkt dat een beetje, zo'n verdeling? Ja, meestal wel. Je moet wel per land uh, verschillen maken. Ik bedoel, een, uh, een Duitse Sofie of een Franse Sofie is een andere Sofie dan een Nederlandse Sofie. Dat ja. moet je wel denken. Maar het type carrièrevrouw enzovoort enzovoort kan je er wel op toepassen. Maar, ik ga even uh, bekendmaken waar we het zo meteen in tweede uur uh, over gaan hebben. En uh, dan spreek ik al onze luisteraars aan of ze nou uh, Sofie, Vanessa, Ellen of Trus heten ja. Of man zijn, dat mag het ook. Mm -hmm. ja, het ligt er een beetje voor de hand wat we nu gaan doen. Maar uh, de vraag is, houdt u van planten? Heeft u er veel? Hoe gaat u ermee om? Blijven ze lang leven? Verrijken ze uw leven? Praat u met ze? Toch nog even die vraag van Lex aan het begin. En voor dat soort vragen ga ik zo meteen voorleggen aan luisteraars. Als u wilt kunt u bellen 0800-1121, 0800-1121. En mailen kan ook naar kazaluna.ncrv.nl. Dat heb ik dan gezegd. kunnen mensen nu gaan bellen. gaan wij nog even doorpraten over, over die planten. Want um, Ik wil eigenlijk nog even terug naar die, die dingen... Waar, waarvan je zei dat het allemaal zo positief was aan planten. Dus ze, brengen, uh, ze werken stressverminderend. Ze zijn gezond, ze geven zuurstof in je huis. Ja. Maar die dat zuurstof, dat geloof ik wel, want dat doen planten nou eenmaal... maar stressverminderend. Waarom? Ik denk dat het uh, komt uit het oergevoel dat, we ons mens dat wij ons als mens... gewoon goed voelen in een omgeving met veel groen om ons heen of in de natuur... Door waarom gaan we op zondag massaal op het strand wandelen of door het bos wandelen? We zoeken dat op, dat hebben ja, we nodig. die paar planten die wij in huis hebben, die doen toch niet zoveel voor de stress? Ik denk dat het onbewust werkt. Ik geloof zelfs dat een kleur als groen... maar dat weet ik niet 100% zeker, ik ben geen specialist daarin... een kleur als groen werkt ook rustgevend. In de Rotterdamse metro zie je veel, heel veel groene lampen op de perrons. En dat is vermoedelijk om mensen rustiger te maken. minder oh, Ja, ja. oké. Okay. Dus planten in huis werkt stressvermiddeld. En het is ook goed voor de akoestiek. Ja. Dus het dempen ja. de echo. De... Ja, om een, om een echo te dempen heb je gewoon een heel onregelmatig oppervlak nodig. Dus niet glad en strak, maar het moet onregelmatig zijn. Dus dat kan een gordijn zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook dus, ja, een heel pakket blaadjes zijn van een plant. Hm. Dus ze zijn er overal goed voor. Merk je ook dat mensen het weer meer gaan kopen? Dat het, dat het, dat het een groeiende markt is? Ja, aan, aan de cijfers van mijn eigen bedrijf is dat lastig te zeggen. Maar wat we in de branche zien is uh, dat het toch langzaam weer een beetje terug begint te komen. En dat vooral de wat jongere groepen, zo zeg maar tussen de 25 en 35, dat het daar weer, weer terugkomt. Ja? Ja. ja? Oh, wat grappig. Ja. En is dit nou iets waar jij de rest van je leven mee door wil gaan? Want je bent daarnaast ook nog aardig kunnen leren, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Klopt. Dat, een grappige combinatie. Hoeveel dagen zijn voor de klas dan? Drie. En die andere dagen ben je met die planten bezig. Ja, dus in de schoolvakanties en op de twee andere dagen. Ja, en ja. ook veel met mijn gezin, natuurlijk. Ja. Maar wil je dan steeds minder aardrijkskunde en steeds meer planten gaan doen? Nou, ik heb beide wel nodig. Ik, ik zou het onderwijs niet los kunnen laten. Ik vind het doseren gewoon heel erg leuk. Maar ik vind het ondernemen en bezig zijn met planten ook heel erg leuk. Ik vind juist. Uh, als je, maar, als je maar één baan hebt, dat maakt het leven toch een beetje eenzijdig. Terwijl op deze manier ja, doe je van alles en nog wat. Is jouw huis zelf heel erg veranderd sinds je daarmee bezig bent? Want, want anderhalf jaar geleden ben je met die business begonnen, met, de, met dit bedrijf. Ja. Is je huis daardoor helemaal veranderd? Staan er veel meer en heel andere planten? Uh, nou, die poombaam die we hadden, die staat er nog steeds in volle glorie. Uh, die van bij de geboorte, zeg maar. Ja, ja Hoe ja, oud ja. zijn die kinderen uh, Twee, drie en vijf. Ah, Oké. Okay. En, en dit was bij, bij welke geboorte kwamen ze op bekijken? Nou, het was eigenlijk geen geboorte. Wij hebben drie pleegkinderen. En 2,5 oh. jaar geleden kwamen ze bij ons wonen. Oh, toen kwamen ze allemaal tegelijk? De, de oudste twee wel en de jongste kwam iets daarna. Oké, okay, en toen kwamen al die mensen en, en, ja. en toen... En die boom heb je nog steeds. En verder? Ik heb een, een joekel van een orchidee op de keukentafel staan. Eentje van, iets van 1 meter 10. Ja? Ook deze kleuren roze? Barf? Nee wit, nee wit, nee roze. Hou nee. je niet van? Jij vindt dat niks. Nou, wij, de meisjeskamer is al roze genoeg. En, <laughs> uh, en, en daar staat ook een orchidee, maar wel een uh, een zijde orchidee, omdat uh, nou ja, de de officiële lezing is dat in de slaapkamer moet je eigenlijk geen planten hebben, omdat ze in de nachtelijke uren zeg maar ook zuurstof combineren. Dan draait het CO2 en O2 verhaal draait als het ware om. Dus we hebben daar Dan Nemen ze de zuurstof weg? Ja. Oké. Okay. Ja, maar goed, kijk, één, één klein plantje heeft weinig effect op zo'n slaapkamer. Maar goed, uh, ja, ik wil het dan toch professioneel aanpakken. Dus daar staat een, een zijde roze orchidee bij de meisjes. Maar dat moet toch een door in het oog voor jou zijn, zo'n zijde plant? Of vind je dat ook mooi? Nou ja, kijk, ook met het oog op uh, jonge kinderen die alles pakken, grijpen, slopen. Ja, nee, dat, dus, dat snap ik. Een heel pakje. <lacht> Ja, nee, je hebt gelijk hoor. Maar ja, soms moet het. Ik, ik lever uh, bijvoorbeeld ook een... Of onlangs levert ik een, uh, een opvang voor... Uh, een na-schoolse opvang. En daar wilden ze per se een plant hebben. Heel diep in het gebouw waar echt geen straaltje zonlicht komt. Nou, dan dus zei dan moet er een zijde plant staan. En ik moet zeggen dat die technieken steeds beter worden. Dat je bijna niet meer kan zien dan. Maar je ruikt het? Ja, ja zeker in het begin. Ruik het deze? Welke van deze planten ruikt het lekkerst? We hebben helemaal niet geroken. Uh, het... mm, nou... Ik ga ruiken, ik ga ondertussen even afsluiten, want uh, de Radio Bergei komt eraan. En de olijf, die ruikt het lekkers. Uh, Fabio, Stijn, ik dank je hartelijk voor je komst naar Kaasaloena. Uh, Graag gedaan. Wij gaan even uh, die moet je voorzichtig ruiken natuurlijk. Maar uh, uh, om één uur zijn wij terug en dan uh, is het woord aan het luisteren. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV. In het kader van de door de regering gevorderde centheid voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio berg Waar zit jij aan het kruinen? Zorg niks. Radio berg Het Heb je maar trouwens op dat jij een moeilijk liep toen je binnenkwam? Ja, ik heb me... Uh, ben achter hier. Ach, oh, het was heerlijk, jongen. Ik heb een geweldige nacht gehad. Het had in jaren niet voorgekomen, maar ik heb me verstapt op het stoepje van mijn uh, huis. Toen ik uh, op mijn brommer uh, ging starten, uh, toen de brug open stond en mijn een lekke band had. Hoezo heb jij een uh, fantastische nacht gehad? Ach, man, ach, ach, ach, ach, jongen. Ach, jongen, seks gehad met een lekke wijf. Ach. Jij hebt seks gehad met een lekke wijf? Ach, jongen. Rijken van de putten, jongen. Och. Daar heb jij uh, lekkere seks mee gehad, Peter? Hey, ach, jongen, heerlijk. Was, een jaar, was, misschien, was nou, wat zeg ik, was misschien wel tien, vijftien jaar geleden. Alles erop en eraan. En ze wou, jongen, ach, alles deze. Ze deed alles? Ja. Oh. Marijke van de Putten? Ja, ze deed, ach, jongen, alles erop en eraan, jongen, heerlijk. En vond jij lekker? Ja, met die, die vrouw, ja, heerlijk. Peer? Ja, toen, Oh. Au. Oh. Kijk mij nou eens eerlijk aan. Het was verschrikkelijk. Ja, want... dat heerlijke wijf... Marijke van de Putten... Dat was een... Dat was een... hele grote gespierde vent. Dat was een bootwerker. Die heeft mij opmaakt. Nou, noem dat maar ontmaagd. Ik ruik het hier. Ach. Maar hij was zo sterk. Ja. Ik kon geen kant op. Nee. En ik wou zo graag. Ja, hij ook. Oh. Ger van de Putten ging hier gisteren met een grote glimlach op zijn hoofd. Oh. De studio uit, op weg naar jouw vieze slaapkamertje. Hè? Huh? Wacht ja. eens even. Ja. Dus jij... Dus, dus jij... Ja, ja. Ja, jij wist het? Ik, uh, jij was hier de deur nog niet uit. Of er begon mij opeens iets op te vallen aan mijn Rijken van de Putten. Ja. Au, jij... Jij ja. als mijn, mijn beste kennis wist dat, dat het geen lekker wijf was, maar een man? Juist. En toen heb ik uh, Germa Rijken een klein zakcentje toegestopt... om tot het laatst toe bij jou thuis vol te houden... dat ze wel degelijk een lekker wijf was. Ja. Oh, wat had ik graag erbij gestaan, Peer. Oh, oh, wat zou jij op je neus hebben gekeken? Toen die enorme... wel. Ah, nou, goede grap, Toos, voor me. Ja, hè, voor je. Jouw ja, hoor. Ik heb gevoeven geboren. ja, geborgen, ja een hoor. Berg. Goed gedaan. Had je me echt hè? Ja, je ja, moet wel even een zeldziel in je ja, broek leggen, want berg. volgens mij bloedt je nog. Ja, je had mij ertussen. Ja, ik had jou ertussen, ja. ja. Oh, uw gast helemaal goed. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, Geachte luisteraars, um, door een kleine technische storing uh, heeft u uh, een uh, privégesprek uh, tussen mij en uh, mijn collega Peer van Eersel. Uh. Althans, een gefaked privégesprek. <laughs> Hadden we u er even tussen, hè, luisteraar? <laughs> Die lach, die klinkt toch niet echt. Ja. Nee, dus het was uh, zeg maar... Uh... Ja. Fake? Ja, ja. Dus uh, we gaan met de uitzending beginnen. En we hebben in de eerste plaats natuurlijk een gemeentebericht. Ja. Gemeentebericht. Oh, nee, wacht, doe jij me even toon? Ik heb een ongeluk. Oh, ach, kut, ach, kut. Gadverdamme, ach, ach, dat is geen fake wat eruit komt. Gemeentebericht. Ja, dames en heren, het is een uh, gemeentebericht. Uh, de gemeente uh, heeft na een lang bakkeleien en uh, ruzie maken en weet ik allemaal wat een nieuw initiatief uh, ontplooit, dat heet uh, Blijvend Thuis in Eigen Huis. U weet het allemaal vroeger, als je thuis was en je wou daar ook blijven... dan moest je naar een ander huis en dat was een, uh, ja, een ontzettende rompslomp En mensen werden ervan uh, in de war en raakten hun spullen kwijt... en uh, liepen gedesoriënteerd door de gemeente. En daarom heeft de gemeente nu besloten om te zeggen... weet je wat, als je nou thuis wil blijven, dan mag het in je eigen huis... Naar keuze natuurlijk, want uh, we kunnen dat niet van hogerhand uh, dwangmatig opleggen. Maar mocht u dus inderdaad thuis willen blijven, en blijvend thuis... dan mag dat dus vanaf nu van de gemeente naar Langbakkeleien in eigen huis gebeuren. Nou, Ik hoop dat veel bergrijkenaren daarmee hun volkomen desoriëntatie in uh, deze wereld... een beetje binnen de perken kunnen krijgen. En uh, niet stuurloos als een kip zonder kop, uh, kwijlend van de angst... Uh, op, op weg zijn naar een andermans huis. Gewoon, als je blijvend thuis wilt blijven, mag dat. Van de gemeente, in eigen huis. Radio En uh, Dames en heren, eh... Uh... We hebben een uh, gast uh, vandaag in de studio. En dat is uh, heel bijzonder. Het is een, uh, een man die een uh, eigen specialiteit heeft uh, in wat hij doet. En uh, dat op professionele manier doet. Dat is namelijk de heer Jan van Gerven. Die uh, professioneel dus, beroepsmatig, beamer is. Uh, welkom, meneer van Gerven. Goeiedag. Pardon? Goeiedag. Oh, ja, ja, ja. U bedoelt, goeiedag. U weet het, zeg ik, Ja. Maar in een hele rare. Nu, nee, ik ben beamer... in een echt Berraaks dialect. U bent professioneel beamer in Berrijks dialect. Dat hoort me zagen. Ja, nou, uh, misschien is het voor de luisteraars interessant om eens te horen wat dat nou precies inhoudt, dat beamen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat was dat ik een, een keer een annonce gezien werd... dat er ergens een, een presentatie gegeven werd... over het bergrijksdeleukt. Er werd ergens... Ik probeer het even voor u thuis begrijpelijk te maken. U zag een annonce waarin sprake was van een beameravondpresentatie. Ja. In het bergrijksdelekt. Ja, het bergrijksdeleukt. Ja, nou, geeft u nou eens een voorbeeld. U, reist er, u bent er al diverse scholen mee afgereisd om uh, leerlingen kennis uh, te laten maken met het Beamen. U bent onder andere geweest uh, bij de school De Bergakker, De Meerhoef en uh, Sint-Jan Baptist, de Sint-Antonius-school, de Sint-Jozef-school. Nee, de... nee, nee, ik ben. Eerst in stiens, ben ik geweest bij een presentatie van een, een Bergakse die lukt, vindt. Daar bent u geweest. Dat was ik be Umur. Dat was u be En Er werd door, bijvoorbeeld door de actressie Carolien van Liemd. Wacht even, de Carolien van Liemd? Ja. Yeah. Oh. Er werden spreekwoorden. iets gebeurd. Er worden spreekwoorden uitgebeeld? Ja, en de, de, de meeste publiek zagen hoe het in de eerste helft of de tweede helft, Wat? Een voorbeeld, en. Testig het gehoor en Panti, punty, panty. Dus de mensen moesten de tweede helft. Van... En dat gaat hier dat hier het vrolijk geslacht. hier wel een wezige is. Dus het moet zijn. aangetiet. En dat kunt u beamen? Ja, dat ging veel We met het dan. dit beummen dat het veel minder gebeurt. Ja. En uh, verdient u nou daar een uh, leuke boterham mee? Nee, want het is erg lastig om mij volmondig voor te maken. Het is een dialect. Het is een dialect? Nee, oud. Uit. uit de dialect? Ooit uh, oud dialect. brigaaks, Oud brigaaks. Dat kan ik me. Oh ja. Oh, nou, dan nou begin, nou begin ik te snappen hoe het werkt. U praat wat, in het dialect, zoals ze, zodat ze dat in 1872 op een dinsdagmiddag hier ooit hebben gesproken. Nee, dat oh. heb ik zelf bedacht. Dat is hier meer niet zo. En dat kunt u dan weer beamen? De kerk be um, ik ik Ik doe me wet. U doet maar wat. Ja. Mensen breten hier meer niet zo, heer. Echt niet? Nee. Mensen breten over het viel veel meer mijn luisteraars thuis, over het algemeen praat u veel normaler. Ja. Dat beaamt u dan. Kijk, veel minder beëmmen. Ja. Nou, eh, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik eh, er geen touw aan vast kan knopen... en dat het eh, mij zou verbazen als u hiermee inderdaad eh, de schoorsteen schorste, kan laten ruiken. Meer ik. meer ik. Tijdje, heb jij, heb jij het verstaan? Nou, ik moest meer eerst hier. Het is ja. geen succes, hè? Dit gesprek. Nee, maar dat komt omdat ik, uh, ik kan beamen dat ik u nauwelijks versta. Ja, yeah. dat begrijp ik dat ook wel weer. Ja. Nou. Ik heb zelf, ik heb het helemaal zelf bedekt. Ja. Nou. Ik doe me weer. En uh, nu doe ik maar wat. Ja. Nu wat je me wilt. Ja. Dig. Ja, dag meneer even geven. Toen Sporenberg. Nee, Toon Sporenberg. Nou, uh, dames en heren, excuus. Uh, dit was een beetje een uh, ja, geestelijk verdwaalde ga gast, moet ik zeggen. Uh, tijdje, kan ik jou vragen om even muziek op te zetten? Ik zie trouwens nou wat er staat. Het is een beameravond. Hij bedoelt gewoon een beameravond. Hij staat er in een zelfverzonnen dialect tegen een buitenmaats diaapparaat te zwatelen. Tijdje bier muziek. Bergijk op de kaart. Ja, ja, god, ja. Ik ben berijker van de Putten. En eigenlijk in het kader van... Uh, Zet Bergeik op de kaart. Uh, zou ik zeggen... Uh, laat Bergeik op de kaart staan. Want Bergijk staat volgens mij al op de kaart. Dus ik zou zeggen... Laat het gewoon lekker zoals het is. En... Uh, Everybody happy. Laten we in godsnaam met z'n allen meer lachen. Want het is zo ontzettend belangrijk. Uh, uh, nou ja, dat. Da, da, da, eigenlijk, eigenlijk heb ik. Kan ik het bestellen. Ach, Niks meer aan, aan toevoegen. Ik denk dat het. Uh, dat het duidelijk is. Uh, laat Bergrijk op de kaart staan. Zet er misschien een rondje om. Met een. Met een. Met een rode merkstift. Om het wat te accentueren, maar ik zou het vooral zo laten. Nou. Ja, ik moet eerlijk zeggen. De... Oh, daar is hij weer. Ach, ach, ach. Waarom heb jij nou allemaal kranten rond, rond je? Ach, ach, ach, ach, ach. Het is helemaal kapot. Ach, ach, ach. Goed. Um, ik ga even naar uh, de, de, de eerste hulp van het Zorgcentrum Sint-Jozef. Doe dan even iets anders. Die zit nou in je bloot, blote kom met kranten eromheen? Ja, Zo ik, kun ik je toch niet over er een, een sluis open staat aan de achterkant. Ik krijg hem niet meer dicht. Wat zien dan? Je vond... Jezus. Nee, de elastiekjes geknapt. Ik krijg hem niet meer dicht. Nou, ik ben naar Zorgcentrum Sint-Jozef. Ja. Ik moet wel die de penslips hebben, denk ik. Ja, van die reuze tampons. Ja, ach. Nou, daar! Ja, daar. En daar een beetje? Ja? ja. Zie je mijn beentje? Ja. Ah. Oh, oh nou. het loopt eruit, man. Ja. Nou, uh, nou, dat is dan de keerzijde van een. Uh, een, uh, een lachmop die ik met uh, Peer van Eersel heb uitgehaald. Laten we hopen dat ze bij Sint-Joseph, moderne medische wetenschap. de boel weer uh, aan elkaar kunnen krijgen. Dames en heren, voor alle zieke ziekenbergrijkenaren zeg ik. wetenschap. Uh, en vooral een gezonde bergheid Kop op!